Met het, NOS -journaal. het midden- en kleinbedrijf reageert boos op de kabinetsplannen om de BTW op de meeste producten en diensten te verhogen. Voorzitter van Stralen noemt het een dolkstekende rug van ondernemers. Volgens hem krabbelen ondernemers nu juist weer een beetje overeind na de crisis. Door de plannen zou het BTW-tarief op onder andere kappersbezoeken, fietsreparaties en boeken omhoog gaan van 6 naar 21%. procent. Ook detailhandel Nederland denkt dat afschaffen van het lage btw-tarief niet verstandig is. Producten worden duurder, waardoor mensen minder gaan kopen, zegt een woordvoerder. En dat heeft ernstige gevolgen voor de omzet van winkeliers. EO-directeur Arjan Lok vindt dat een vrouw die in het programma Hufter Proof werd neergezet als iemand die een hekel heeft aan moslims, wel gemeende excuses verdient. Door de montage van een aantal scènes leek het alsof de vrouw de discriminerende opmerkingen van een winkeleigenaar tegen een moslima goedkeurde. Maar uit het ruwe materiaal van het programma blijkt dat de vrouw het juist opnam voor de vrouw met de hoofddoek. Volgens Lok heeft de producent Sky High TV van Bert van Leeuwen een hele grote fout gemaakt. De duurste stad ter wereld voor buitenlanders om te wonen en te werken is net als vorig jaar, in 2013, de Angolese hoofdstad Luanda. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van het adviesbureau Mercer. In Luanda zitten veel buitenlanders door de olieindustrie. Het is er niet veilig, zodat de bewakingskosten erg hoog zijn en alles aan voedsel en drank moet worden ingevoerd. Door de gedaalde koers van de euro zijn veel Europese steden goedkoper geworden. Amsterdam staat 69ste en vorig jaar was Amsterdam nog 39ste op de lijst van kosten voor experts. Zwitserse steden zijn juist duurder geworden. Zurich staat nu derde, Genève vijfde en Bern negende. En dan het weer, zondag, maar vanuit het noorden meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 17 tot 24 graden morgen en de dagen daarna wat zon, ook wat buien. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Korte files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En op de A205 richting Haarlem tussen de A9 en Heemstede 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met, met nu. ZFM lunch. Nou, laat ik dan gewoon nu maar alles vertellen. Ik ben ook nog naar het Holland Heinekenhuis in Peking geweest. Nou, ik zal even snel uitleggen. Ik had het net over dat, dat, dat Bergen en dat Basel, weet je wel. Dat was voetballen. We zijn erbij en dat is prima. prima. Dat is voetballen Maar dat Holland Heidekaars, dat is hockey. Dat is hockey. En die doen hetzelfde. We zijn erbij en dat is prima. Het is een ander toontje, maar ze doen hetzelfde. En ik stond er met zo'n 4000 lol kakkers bij elkaar. En dat zijn allemaal van die mensen die zijn op uitnodiging van een vreemdje. Niemand hoeft hetzelfde te betalen. Ik denk dat daar het laatste geld van de banken verdampt is. Ik denk dat het is. En het was allemaal lekker, al die, al die kakkers stonden bij elkaar. En ik kom oorspronkelijk uit een gooi's hockeynest en drie biertjes, en dus ik doe er helemaal mee. En naast mij stond de prins te lallen, maar ja, dat is je werk. En uh, ja. ja, maar dat deed hij goed, dat deed hij goed. En als je bij de prins staat, dan zijn ze ook bij bij Maxima. Nou, en één ding, het was voor mij de eerste keer Maxima live, maar het is wow. Nee, het is gewoon waar. Ik stond zo naar te kijken en denk, ja, die kom je niet tegen, de Little. Hè? Nee, maar dat zijn vrouwen, gewoon eerlijk, eerlijk, die hebben wij niet, die moeten we importeren. Echt. En wat ik altijd heel, heel gênant vind, in mijn geval, als bekende Nederlander, als grote mensen, ik heb het niet over kinderen, met mij op de foto willen. Dat, dat vind ik altijd heel gênant en dat, dat weiger ik nog altijd. Maar ik dacht, nou, voor haar maak ik wel een uitzondering. Ik denk, en dan gaan wij samen op de foto en dan wordt dat Joepische kerstkaart. En dan thuis nog een beetje shoppen met die handjes. Moet jij eens kijken. Ik denk, en hij neemt hem, want hij hoeft er niet op. En ik zei tegen die Willem-Alexander, weer wil even een foto? Hij ziet mij, hij pakt zijn vrouw, ze weg gaan dansen. En terwijl ze weglopen, hoor ik hem zeggen... je moet ontzettend uitkijken met die kleine dikke... want alles wat je tegen hem zegt, hoor je terug op oudejaarsavond. jaarsavond. En zij kijkt om en ze zegt, oh, is hij dat? Oh, hij is echt wel een aantrekkelijke man. Ik citeer. En weet je wat ze ook deden, weet je wat ze ook deden in, dat, in dat holland Heinekenhuis? Als iemand gewonnen had, maar daar, ja, dan werd die soort publiek in gevlekken. Dat, dat vinden ze leuk. Dat heet crowdsurf of zo, dan wordt iemand doorgegeven. En ik zag het voor het eerst en ik dacht dat het de bedoeling was... dat je die medaille ging pakken, dat dacht ik. En, en omdat ik de enige was die dat dacht, was ik ook de enige deelnemer. Want ik, dus ik had hem vrij snel te pakken. Maar het was de medaille van een waterpoolooster... en ik kan u niet aanraden om daar een medaille van af te pakken. Ik kreeg een ijs voor mijn treiter, ik kon meteen door naar de Paralympics. Ik zeg maar... Maar, maar, maar het waren alleen medaillewinnaars die er zo in geflikkerd werden. En toen zegt Erika tegen mij, ik heb ook nog ergens een medaille. Ik zei, nou. Ik zei, dan zou ik toch wel eerst 40 kilo afvallen. Zij zei, nou, dat vind ik nou een goede tip. Dus eigenlijk door mij is het gebeurd. En... Weet je wie er ook het publiek in geflikt werd? Maar dat vond ik ook wel lekker. Dat waren die hockeymeisjes. Die weet helemaal geen fuckman. Die hockeymeisjes. daar kan je mee met mijn tonnen. Die, die, die, die, kan je, die, die pak je met een staartje drie keer slikker en dan. En, en, die kon je met één hand doorgeven. Ik, ik heb er een vast gehouden. Vond ik ook gewoon lekker. Ik denk, hop. En toen achter me die kakkers doorgeven. Ik zei: Oh, ik lekker. Ik had toen eens die Fatima de Hela de Ola. Die had ik. Die had ik. En dan ben ik heel hard in gaan knijpen, heel hard. Au, au, au, liefde, au, au, au, wat doe je, wat doe je? Snap dus nou, ik heb zo'n woekerpolis met een rabo, en, eh. Uh... <tiedertijd> en toen kwam, en toen kwam, en toen kwam Erika naar me toe. En Erika zijn de lekkere, hebt al die kanjes bij elkaar. Dat is toch heerlijk, al die kanjes bij elkaar. Al die topsport kanjes bij elkaar. En dat vond ik in de Alteen ook al zo lekker. Maar we we met al die kanjes? bij elkaar? Ik zei, Erika, doe normaal. <tiedertijd> Ja, maar het werd steeds drukker en drukker. Dus we stonden... En op een gegeven moment was het zo druk. En toen kwam ik met mijn kop tussen de titel van Erika. Huh? De oude titel, dat is wel belangrijk was het wel. Dus ik had zo die titel omhooren. En toen hoorde ik die boven iets van. Kan je kan je En En hierachter stond zo die prins tegen me aan te rachelen, ja? Dus op een gegeven moment zei ik: God, ik dacht even dat dit je broer was, man. Ja. Ik had een biertje op, ik had een biertje op. Dat zou ik normaal toch nooit zeggen, man. Maar je moet je voorstellen, ik zat er tussen die TTIP. En, en, en toen, ja, of ik wilde of niet, er ging, begon toch iets te trillen in mijn broek. Mijn telefoon. En, uh... en toen nam ik mijn telefoon. En die nam ik zo op. En toen was het de zoon van de oude dame van het schilderij. En zei, sorry Joep, dat ik je stoor. Maar ik wil niet dat je dat hoort als je uit Peking terugkomt. Ik zeg, ik begrijp het. zegt zegt ja, mijn moeder is overleden. Ik zeg, nou is het gebeurd. het waar iedereen al bang voor was. Ze heeft het zelf gedaan. Ik zeg, en hoe? Nou, ze heeft alle pillen van de hele maand. Anderhalve kilo. <lacht> met de soeplepel. En er lag een briefje op tafel en er stond op... Op is op. En ik ging op. En ik was verdrietig. En ik was blij. Ik was alles door elkaar. En ik keek om me heen. En ik dacht. Wat is er toch gebeurd? Dat we zo ver zijn gekomen. Ik verlangde naar... Nieuw leven. Naar een eind Met kroost. Wat is er toch gebeurd? Wat valt er nog te dromen? Waar zijn wij naar nou op zoek? Queen of Sol, ofwel. Uh, nou, nee, niet helemaal. Dat was Rita Franklin, natuurlijk. Uh, maar dit uh, was Tina Turner. En What's love got to do with it? Weet ik veel. Niks toch? Het is gewoon een fiscaal verhaal. <laughs> het kort wel op neer, hè? Huh? Daar komt het in het kort op neer. Ja, het is gewoon een fiscaal verhaal, toch? We uh, vraagt om wat love got to do with it, nee. Maar goed. Met alles? Ja.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 De ingrediënten. 300 gram runder gehakt. 4 uien in half ringen gesneden. Een blikje tomatenpuree van 140 gram. Een bakje champignons 250 gram in kwart gesneden. 3 kruidnageltjes, een eetlepel azijn. Een runder bouillon tablet en 300 gram zilvervliesrijst. Dan de bereiding. Verhit in een hapjespan met anti-aanbaklaag en bak daarin het gehakt in 5 minuten rul. Voeg de uien toe en bak die ongeveer 5 minuten mee. Voeg de tomatenpuree, de champignons, de kruidnagels, het azijn, het bouillon en 300 milliliter water toe. Roer het goed door, breng het aan de kook en zet het vuur laag. Laat ongeveer 15 minuten op laag vuur zachtjes koken. Ondertussen kun je de rijst eh, volgens de aanwijzing op de verpakking koken. En eh, de rijst serveer je dan met het gehakt hachje. Lekker met spersieboontjes bijvoorbeeld. Dit recept kost ongeveer 2 euro per persoon en is binnen 30 minuten te bereiden. Smakelijk. Dat de degenen die het samengesteld hebben lust geen spersieboontjes. <lacht> dat is helemaal oh. geweldig. Ja. Nou ja, ja, ik ben al blij dat er niet in staat dat je het met courgette moet gaan eten. <lacht> lekker met spersieboontjes. ik zat er even al in dat ze vanavond de tuin Nou, ik wil het wel eten, maar wel met spersieboontjes. Ja, dan krijg jij alle spersieboonten, dus. Ja. Ja, dat is wel een voorbeeld. Een voorbeeld. Ja. Goed, nou, dat was het recept. Het is natuurlijk uh, later na. Of misschien staat het erop, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is later uh, na te lezen op onze Facebookpagina www.facebook.com en dan Zandvoort Luncht. kunt u het nog eens rustig nakijken, want het gaat allemaal nogal snel via de radio natuurlijk. En dat kan je niet zo snel noteren. Of je moet stenen ook dan kan het wel natuurlijk. Ja, dan wel. Maar dan nog. Het ging het best snel, hoor. Ja, jij vertelt het allemaal best wel. Ja. Je, je wilt de gauw vanaf dat nee, uh, ik denk... Nee, anders ga ik kwijlen en zo. Ja, dat bedoel ik. Zet <laughs> het, water, het water in je mond. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Slecht voor de microfoon en ja, zo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> We don't make the wind blow. We can make the wind blow. Woo, woo, woo. Samen met Ilse Belangen natuurlijk. En laatste, tot nu toe laatste single. En uh, nou, lekker liedje. Toch? Jawel. Goed, nou eens even kijken naar de klok. Oh, we kunnen nog even een paar draaien voordat we naar het uh, regio nieuws van half twee gaan. En daarom, toch uh, maar even douwe Bob hoor. Ik blijf het zo'n een goed nummer vinden dit. Sweet Sunshine. Single nummer: dat heet Sweet Sunshine. Lekker liedje gewoon. Heerlijk, gezellig. Ja, nog oké, okay, helemaal fijn. Jongens. Nou, dan gaan we deze nog even doen. En uh, daarmee gaan we naar het regenoenings van half twee tot zo. De jaren. Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Sexy! Nou, krijg ik nog antwoorden We zitten er nou? wel? Ja, nee, nee, nee, nee, Ik heb een uh, sexy vent thuis en daar hou ik Kom op! Er is nog niet allemaal op! omheen. Nee, zeker niet. Kom nou, sexy en sexy er zijn twee uh, uh, uh. hele grote... Nou, ik vind Kom op! Kom op! Kom ja, niet kerels, maar... <laughs> sorry, sorry, daar heb ik niks mee. Nou, Rod Stuart die heeft wel iets, hoor. Ah, niet meer, hoor. Zo ja. Nou, we in de zeven dan, man. We ja, nou, we gaan maar even naar het uh, regio-nieuws ja, met, uh, met Toetje. <laughs> toetje toe. Ja, zeker. Um, um, um, we beginnen dit keer met het buurtbemiddeling... dat er ook komende jaren actief is in Zandvoort. Onlangs is het vernieuwde convenant Buurtbemiddeling Zandvoort... ondertekend door de samenwerkende partners. Buurtbemiddeling Zandvoort is opgericht in samenwerking met Stichting De Kei... Meerwaarde, de politie en de gemeente Zandvoort. De opdrachtgevers hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de organisatie... en de uitvoering van buurtbemiddeling tot 1 januari 2018. Bijvoorbeeld over de privacybescherming van de bewoners... en hoe bewoners aan informatie komen over buurtbemiddeling. Bijvoorbeeld overlast tussen buren. De inwoners van de gemeente Zandvoort kunnen bij buurtbemiddeling terecht... met vragen die betrekking hebben tot overlast tussen buren. Het gaat dan bijvoorbeeld om overhangend groen, erfafscheiding... geluidsoverlast, parkeerproblemen en overlast veroorzaakt door huisdieren. Buurtbemiddeling biedt, bewoners, biedt inwoners aan om als het zelf niet lukt... onder begeleiding in gesprek te komen met hun buren over een bepaald probleem. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van ruzie. Ook onduidelijkheid of irritatie kunnen een normaal gesprek in de weg staan. Het overlastspreekuur in Zandvoort Noord. Als de drempel te hoog is om contact op te nemen... kunnen inwoners wekelijks terecht op het overlastspreekuur in Zandvoort Noord... van de wijkagent Jacques Lambermon. Om de week schuiven de partners buurtmiddeling, de KEI en de gemeente aan. Kleine en grote problemen kunnen worden aangekaart... en samen zal worden gezocht naar mogelijke oplossingen. Het wijkspreekuur is iedere dinsdag in het Pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. In de evenweken met de wijkagent De Kei, de buurtbemiddeling en de gemeente van half drie tot half vijf s'middags. In de onevenweken met alleen de wijkagent van zeven tot negen uur avonds. Dan heb je onlangs iets besteld via Albertheijn.nl? Kijk dan de boodschap even na voordat je ze uitpakt. Daarvoor worden Haarlemmers dinsdag gewaarschuwd via Twitter. Wat een ASO-rijder. Zo omschrijft Deen de koerier van Albert Heijn... die dinsdag in de Waardepolder voor hem reed. Vervolgens eh, volgens de Haarlemmer reed de wagen onder meer te hard... werd er in bochten afgesneden en gebruikte de koerier geen knipperlicht. Dan een laatste update in Aardehout... De politie hield dinsdagochtend een 47-jarige man aan uit Enkhuizen... met een inbrekersgereedschap aan de Van Lennepweg in Aardehout. Surveillerende agenten zagen de man op een bankje zitten en spraken hem aan. Omdat hij een opvallend verhaal ophing, besloten de agenten hem te vragen om zijn identiteitsbewijs. Deze had de man niet in zijn bezit. Hij had de sporters bij zich met enkele inbrekerswerktuigen. Hierop is hij ook aangehouden. Een duikteam dacht even een routineoefening te doen in het Spaarne. Stuiten ze op een auto op. Hoppakee, uitrukken met bergingsmaterieel dus. Er is een zwarte BMW cabrio naar boven getakeld. Deze is gestript en heeft dan ook geen kentekenplaat. Geruchten gaan dat hij van een zogeheten schrootboot gevallen zou zijn. Maar de politie kan op dit moment nog niets bevestigen en zullen ze verder onderzoek moeten afwachten. Het zal je maar gebeuren. Doe je even boodschappen, heeft er een zwerm bijen zich in je fietstas genet Dit overkwam een vrouw vanmiddag in Bloemendaal. De koningin, nadat de koningin plaats nam op de fietstas, volgde de rest van de bijen. Om de angstaanjagende zwerm weg te krijgen, moest een imker worden ingeschakeld. Deze heeft de bijen meegenomen en in een speciale kast gedaan. En dan gaan we naar het weer, Ruud. Ja, hè? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag flink. Maar later neemt de bewolking af en toe... Oh, sorry. Later neemt de bewolking toe en nog wat later gaat het regenen. De aangevoerde lucht is warm, want het kwik loopt op naar zo'n 22 graden vandaag. Vanavond is het dus bewolkt en regenachtig.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 If the world's coming to an end tonight Van Velsheer Zijn tot nu toe Laatste single en de nummer heet If the world's coming to an end tonight Nou, gebeurt niet hoor Tuurlijk niet Died last night in my dream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 Het uh, heet Ghost Town. En de Blammert is de man die tegenwoordig uh, de vocale bij Queen doet. Hè? Ja, dat u dat even weet. Goed, dit is Maggie O'Reilly samen met. Uh, Mike Oldfield. Moonlight Shadow. We kennen hem natuurlijk van uh, Tubular Bells en zo. Dat soort fantastische projecten allemaal. Uh, en uh, dit was een liedje van een later album van deze man. Maggie Riley. En dat, die zong het. En het liedje dat heet Moonlight Shadow. Ja, dit vind ik ook zo'n een zomerplaat, hè, dit? Oh. Come on down. Sunday sun You're not the month of May I browse round and too afraid to live inside a world of gewoon. Lekker, lekker, een beetje zomers, een beetje lekker swingen. Gewoon gezellig. Leuk voor een feestje en zo. Je hebt de hele wereld al gezien Van Evenaar tot bij de Polen Chris Hof En Amsterdam Dit is Nederland ja. En Amsterdam De zeven wereldwonderen misschien, maar niets kan Tippen naar de Polen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 Met dit is Nederland. En we gaan we uh, besluiten met uh, lunchroom, Lewis en bills. Wie heeft dat niet? Lunch money had ie man, niet lunch room Jansen. Nee, lunch money. Lunch money, Louis. Het de man. En uh, dat betekent dus gewoon... Uh, ja, nou, dat betekent het. Bills, rekeningen. We zitten er... Uh, ja, we zitten weer op voor vandaag. Wel heel kort voor jou, hè, de woensdag zo. Ja, voor mij wel kort. Dat, uh. Maar ja, we moeten even naar de... Even belangrijke zaken regelen vanmiddag. Dus uh, ja, het is niet anders. Dus we zijn vandaag geen vernieuwjaren. Volgende week maken we dat wel weer goed. Helaas, helaas. Dus u krijgt straks een heerlijke non-stop. Ook gezellig. Hoor. Hey, Toet, weer bedankt voor je bijdrage vandaag. En, uh, heel nee, heel graag gedaan. Je ja. is altijd weer een feest hier, hè? Ja, gezellig altijd. Ja, ja dat ja, ik weet ik. <lacht> ik ben ontzettend gezellig. <lacht> uh, <lacht> Goed, uh, wij gaan, uh, we gaan er vandoor. En uh, we zien u weer aan de andere kant van... Uh, nou ja, ik, nee, ik zie u niet aan de andere kant van... Uh, dus is een verontzing. Ik ben weg gewoon. Je bent het zo gewend. Ik, hè? Ben, ja, ik ben zo Geboot gewend hè, om dat te hier. zeggen. Ja, maar het is niet zo. Goed, we gaan afscheid nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik zie u morgen weer bij ZFM Lunch om 12 uur. Daag. Maar tot volgende week. En we jammer dus tot volgende week. Yes. Ah,